11 uur, Anouk Thijssen met het NOS-journaal. De Republikeinen in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden... hebben een belangrijke eis laten vallen in de onderhandelingen... over nieuwe kredietfaciliteiten voor de Amerikaanse overheid. De Republikeinen eisen niet langer dat een nieuwe belasting... op medische hulpmiddelen pas over twee jaar wordt ingevoerd. Het nieuwe voorstel van de Republikeinen... wordt mogelijk vanavond nog in stemming gebracht. Maar het is de vraag of dit een akkoord met de Democraten dichterbij brengt. De republikeinen en democraten in de Verenigde Staten hebben nog twee dagen om een akkoord te bereiken. Daarna dreigt acute geldnood voor de overheid. De Britse politie roept alle Nederlanders die in 2007 tijdens de verdwijning van Madeleine McCann in Praia da Luz in Portugal waren, op om zich te melden. Opsporing verzocht, besteden vanavond aandacht aan de zaak. Er is mogelijk een Nederlandse link. Op de avond van de verdwijning is een man op het strand gezien die een kind droeg. Volgens getuigen sprak de man Nederlands of Duits. Ook zijn andere Duits of Nederlands sprekende mensen gesignaleerd waar de politie naar op zoek is.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 Roemenië is tweede in de groep geworden en kan zich via de playoffs plaatsen. Rusland, Bosnië-Herzegovina en Engeland... hebben zich vanavond als poolwinnaar voor het WK geplaatst. Het weer, vannacht koelt het af tot rond de 6 graden... en in het hele land is er kans op dichte mist. Morgen tot in de avond droog en 13 graden. De dagen daarna is het niet helemaal droog, maar wel wat warmer. Dit was het NOS Journaal. Haal meer uit jezelf.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 6 graden. Binnen zit Mieke van der Wey. Die arme Adam. Trots stond hij op een relief op een VN-gebouw in Geneve. En nu piepen alleen zijn hand en voet nog onder een groot wit doek vandaan. De Iraanse onderhandelaars zouden er eens aanstoot aan kunnen nemen. Een schaamlap voor Adam. Maar wel eentje om je voor te schamen. Goedenavond, hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen op deze dinsdagavond. Zijn ze in Den Haag al een beetje gewend aan de nieuwe verhoudingen? Morgen wordt het begrotingsakkoord behandeld in de Tweede Kamer. Ik vraag het Wilma Borgman. En dan de advocaten die Somaliërs verdedigen, die worden aangeklaagd voor piraterij. Ze gaan wel heel ver voor hun cliënten, want ze togen namelijk naar Somalië. Ik spreek Michiel Pestman over zijn wilde avonturen daar. En spreekt de Tweede Wereldoorlog nog nog tot de verbeelding van hedendaagse kinderen. Morgen opent premier Rutte het Verzetsmuseum Junior. En dan nog een vraag, mag de lachende Rembrandt weg uit Engeland? Het Getty Museum in Amerika wil hem heel graag hebben. En zometeen staan hier drie glanzende jonge mannen. De New Shining. Ja, Jan van der Putten, dat is een groep uit Rotterdam. Die gaan zo meteen twee nummers spelen. En dan nog iets. Vanaf vandaag zijn we actief op Facebook. Hebt u altijd al een kijkje achter de schermen van het oog willen nemen... of zelf misschien invloed op het programma uit willen oefenen? Ga dan naar facebookcom streep Oog op morgen. En dan maakt u ook nog kans om aanwezig te zijn bij een hele speciale uitzending over drie weken op 5 november. Dat is namelijk de 13.000ste uitzending van het oog. Met optredens van de Kik en Venus vanuit Amsterdam. Ga daar maar eens een kijkje nemen. Goed, en dan nu het nieuws van vandaag: dinsdag 15 oktober. Het vorige kabinet hield van doorrijden, 130 op de snelwegen... en daar waar een snelheidsbeperking gold tot 80 km per uur... mochten ineens weer 100. Met de luchtverontreiniging zou het wel meevallen. Maar dat is toch een verkeerde aanname, blijkt uit onderzoek uit Rotterdam. We zien in onze meting aan de luchtkwaliteit... dat snelheidsverhoging op de A13 dat dat leidt tot verhoging van concentraties in de lucht direct langs de snelweg. De verontreiniging is 2,5 keer zo hoog als gedacht. De milieugroeperingen zien hun kans schoon en zijn er als de kippen bij. Wat wij nu uh, kunnen aantonen in Rotterdam geldt natuurlijk net zo goed voor bijvoorbeeld Amsterdam... waar ook de snelheid is verhoogd en eigenlijk alle punten waar we in een dichtbewoond uh, vervuild gebied zitten... En ook de omwonenden van de A13 zien liever dat de snelheidsbeperking weer gaat gelden. Terug naar die 80. Hoe vervelend het ook voor iedereen is. Ja, voor mij mag hij weg. Ja? ja hoor, dan gewoon maar onder de grond of iets. Dat ja. doen ze overal toch tegenwoordig? De besprekingen over het nucleaire programma van Iran zijn hoopvol begonnen. Het land kwam tijdens de eerste meeting meteen met een voorstel. We zijn heel uh, serieus. We niet hier om Wat dat voorstel inhoudt is niet bekendgemaakt. En daarom wil Israël dat de onderhandelaars op hun hoede blijven en de druk hoog houden. Want het is that, pressure that has brought Iran back to the negotiations in het eerste place. Het Nederlandse elftal heeft zijn ongeslagen status behouden. De laatste WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Turkije werd met 2-0 gewonnen. Maar volgens Arjen Robben behoren we in Rio niet tot de favorieten. Ja, ik denk dat we daar gewoon heel, heel rustig, heel nuchter mee om moeten gaan. Dat we, dat we nog steeds niet bij de favoriete landen horen, vind ik. Alleen, ja, we maken stapjes. En als we het dan toch over voetbal hebben... het zal voor sommigen even slikken zijn. De NS Publieksprijs 2013 is gewonnen door... De winnaar van de NS Publieksprijs 2013 is... Gijp van Michel van Egbert. Ja, Het werd bekendgemaakt in De Wereld Draait Door... waar ook gediscussieerd werd of Zwarte Piet nu wel of niet racistisch is. En dat ging er meteen hard aan toe. Is het niet belangrijk dat we eerst eventjes zeggen... dat sommige mensen, sommige kinderen... Sinterklaas bestaat niet, Sinterklaas bestaat niet. Goed, laten we doorgaan. Prem de Kisjoen kreeg later in de uitzending... lik op stuk van dichter Nico Dijksemoen. Even voor de kinderen die nog kijken... die rare schreeuwende meneer aan het begin van het programma. Die meneer Prem, die is in het echt gewoon helemaal wit hoor, jongens. Dat was Nieuws Vandaag op Radio NTV. Ja, grappig. Jan van der Putten, de krant van morgen. Ja, van de mensen die in het ziekenhuis op de intensive care hebben gelegen... komt bijna een kwart binnen een jaar te overlijden. Blijkt uit cijfers van hoogleraar Van Dijk van het UMC Utrecht... presenteert hij morgen, meldt trouw. Ziekenhuizen kijken naar de sterftecijfers van patiënten... die nog op de intensive care liggen. Dat het overlijdensrisico daarna net zo hoog is... weet eigenlijk niemand, zegt Van Dijk. De training van politieagenten is lang niet zachtzinnig. T.A.D. schrijft over een voorval op de politie. Politieacademie in Apeldoorn. Vier aspirantagenten moesten het één minuut zien vol te houden... tegen een echte kickbokser. Die won. Drie aspiranten liepen gekneusde rippen op... en de vierde brak zijn kaak. Mishandeling, zeggen bronnen tegen de krant. Een bestuurder van de academie baalt. Die aantijging raakt me. Treinen van de NS slaan niet alleen kleine stations over... maar ook wel eens grotere. In Spits zegt de reizigersvereniging Rover... dat ook stations als Delft en Ermelo incidenteel worden overgeslagen... om vertraging in te lopen. De spoorwegen erkennen dat ze wel eens een station voorbijrijden. Staatssecretaris Mansveld vindt dat de NS daar transparant over moet zijn. Geef uitleg op de website, vindt Mansveld. In IJsselstein is een wethouder opgestapt... omdat hij de verruwing van de politieke zeden zat was. In de Volkswagen legt burgemeester Van de Brink uit... wat die wethouder dwars zat. Wethouder Kremers declareerde bij elkaar... voor 13.000 euro aan woon-werkverkeer. De regeling was afgesproken met de gemeenteraad... tot er ophef ontstond in de pers en in de raad. Volgens de burgemeester is het vertrek een statement... tegen de antipolitieke stemming in Nederland... waar politici al gauw worden uitgemaakt voor zakkenvullers. De Telegraaf verwacht een zeeslag op de wat tussen de veerboten van Doeksen en de EVT. Van staatssecretaris Mansveld mag de EVT niet meer op ter Schelling varen... maar de EVT is niet van plan te stoppen. Volgens directeur Arjen Haantje staat het als een paal boven water... dat de EVT blijft varen. Hoe is het toch met Felix Baumgartner, de Oostenrijkse stuntman... die op het randje van de ruimte een skydive maakte van 39 kilometer... Hij volgt een opleiding tot reddingspiloot, staat in metro. Springen doet hij niet meer. Baumgartner is tegenwoordig zeer geïnteresseerd in onderzoek van de ruimte. Voor ruimteonderzoek komen steeds meer mogelijkheden, zegt hij, omdat het steeds veiliger wordt. En de Volkskrant staat stil bij het overlijden van de Duitse snoepkoning Hans Riegel, 90 jaar oud. Hij was de baas van Haribo. Haribo is namelijk een afkorting voor Hans Riegel... Bom. En volgens oud-medewerkers was Riegel een despoot. Hij had een hekel aan vakbonden, de ondernemingsraad werd verbannen naar de kelder... en banken vertrouwden die voor geen cent. Ideeën voor nieuwe snoepjes haalde hij uit kinderprogramma's en kinderbladen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen. Ja, en ik zei het al aan het begin van het uur, we hebben live muziek vandaag, hartstikke leuk. Drie mannen zitten hier klaar, de groep is eigenlijk vier, maar ze hebben de drummer thuis gelaten. Uh, ja, zometeen ga ik even met ze praten, maar eerst gaan ze spelen. Hier is The New Shining.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 can't make up my mind, but I just can make up my mind, Lord knows I just can't make up my mind, if I could just make up my mind. Ja, mooi. Echt mooi. Dank jullie wel. Uh, mensen die nu luisteren en denken, goh, hoe zouden die mannen erbij zitten? Die kunnen natuurlijk altijd even naar de webcam kijken. Zometeen meer van de Nieuws Shining. Maar eerst even naar Den Haag. Ja, daar is het herfstakkoord, crematoriumakkoord, heb ik ook al gehoord. Het begrotingsakkoord, hoe u het ook noemen wil. De overeenkomst die de coalitie afgelopen vrijdag sloot met een deel van de oppositie is er dan eindelijk. En morgen wordt het besproken in de Tweede Kamer. He Wilma Borgman in Den Haag? Zeker, Mieke, dat klopt, jou. Ja, hoor. Ja, het is nog pril, hè, allemaal. Okay. Yeah. Uh, vandaag was weer de eerste vergaderdag. Zijn ze al een beetje gewend aan de nieuwe verhoudingen? Nou, nog niet helemaal, hoor. Het moet nog indalen. Uh, ze durven bij de coalitie wel voorzichtig weer een beetje te gaan ademhalen. Maar um, de gevolgen van het akkoord, wat betekent het nou precies voor steun bij volgende uh, begrotingen? Uh, die gevolgen zullen zich toch vooral de komende maanden moeten bewijzen. Um, en om te beginnen uh, in het debat van morgen. Ja, wat wordt het voor debat? Ja, er zal nog wel wat worden gemopperd. Uh, op de inhoud van het akkoord zijn die cijfers eigenlijk wel hard. Uh, hoe zit het met die 6 miljard aan bezuinigingen die minister Dijsselbloem heeft aangekondigd. Zijn die ook wel echt gehaald? En klopt het dat die 50.000 banen er pas zijn in uh, 2040? Um, veel gemopperd dus, maar dat zal niet leiden tot aanpassingen, want aan de inhoud zal niks worden veranderd. Het kabinet heeft nu na de wijzigingen van vrijdagavond een uh, comfortabele meerderheid in de Tweede Kamer. Een meerderheid van één zetel in de Eerste Kamer. Dus uh, daar zal niks aan worden veranderd. En de betekenis van het debat morgen is dan ook vooral van uh, politieke aard. Uh, ik hoorde iemand vanmiddag zeggen, vond ik wel een mooie omschrijving. Het politieke kussen moet opnieuw worden opgeschud. <laughs> en dan gaat het vooral om de nieuwe posities, natuurlijk, de nieuwe verhoudingen. Want um, sinds vrijdag is er met name binnen de oppositie wel wat veranderd. Ja, de oppositie is de oppositie niet, niet meer? Nou ja, je kan wel zeggen dat we sinds vrijdagavond eigenlijk uh, drie soorten oppositie hebben. We hebben de A-categorie, of nou ja, een, een, een categorie partijen die weigeren met het kabinet te onderhandelen, die het kabinet naar huis willen sturen. Dat is dan uh, de PVV, de SP. Um, dan is er een categorie partijen waarvan de premier vrijdagavond zei daar kunnen we. Een volgende keer misschien wel zaken meedoen. CDA, GroenLinks met name. En ja, dan heb je de drie partijen die hun handtekening hebben gezet... onder het akkoord. D66, ChristenUnie, SGP. Uh, sommigen noemen dat de nieuwe gedoogpartners van het kabinet. Nou, die drie zelf die vinden nou juist dat het omgekeerd is... dat het kabinet hun invloed moet gedogen. Uh, duidelijk is wel dat als het kabinet opnieuw steunt, steun zoekt... dan is het om te beginnen bij deze drie partijen. En minister Dijsselbloem van Financiën die zei zondag over deze drie... dat het zijn meest geliefde oppositie partijen zijn. Um, dat compliment wilde Aris Slob van de ChristenUnie wel even incasseren. Nou, ik vind het fantastisch dat hij naar ons kijkt. Want uh, dat betekent dat hij dus ook onze ideeën waarschijnlijk steeds meer is gaan waarderen. Uw steun is gaan waarderen. Uh, maar, maar ik denk altijd vanuit de inhoud. Uh, uh, dus onze inhoud is inderdaad goed als ChristenUnie. We hebben nog heel veel dingen die nog niet met het kabinet geregeld zijn. Dus als zij naar ons terug blijven komen van... meneer Slob, wat vindt u met uw ChristenUnie van? En vul er maar in wat het zou kunnen wezen. En wie weet, uh, in de komende maanden gaan we verder spreken over al die begrotingen... dat we nogal op een aantal onderdelen wijzigingen kunnen realiseren. Ik ga daar in ieder geval nog vol voor met mijn fractie. Want zoals ik al zei, met dit kabinet zijn we nog lang niet uitgepraat. Een aantal opzichten zitten ze nog op de taalverkeerde weg. En wij zullen ze proberen, zoals dat gelukkig bij deze begroting is gelukt... nog op het goede pad te krijgen. Altijd bereid om te praten. En als zij dan zeggen, oké, okay, wij gaan onze plannen in dat opzicht wijzigen... dan hebben we een deal. Ja, Aris Slob van de ChristenUnie, die zegt dus eigenlijk ook een volgende keer... als er opnieuw problemen zijn, als het kabinet opnieuw uh, in de problemen komt met plannen... dan mag het weer aankloppen bij, bij zijn partij. Ja, de meest geliefde oppositie. Ja. Wie is dan de minst geliefde? Nou ja, om dat het in zijn... die termen te houden. Zullen we dan maar zeggen de partijen die nee. het minst van het kabinet houden. Die, dat zijn toch de PVV, de, ja, de PVV en de SP. Ja. Die willen het liefst morgen al verkiezingen. Um, en luister maar even naar wat Geert Wilders zegt. Die vindt dat zijn collega's maar heel weinig hebben binnengehaald in het akkoord. Ja, als je kijkt wat er is veranderd. Uh, ze hebben wat pepernoten gekregen. En 99% van het beleid van Rutte gaat gewoon door. Uh, en ik denk dat dat het slechtste is wat Nederland nu kan gebruiken. Um, dus het is een slecht akkoord. Uh, uh, Nederland wordt verder afgebroken. En, ja, de partijen hebben hem uh, vijf minuten of uh, fame uh, gehad. Uh, uh, uh, maar het beleid verandert uh, niet tot nauwelijks. U zegt, zij krijgen pepernoten, maar u krijgt niks. Nou ja, wij zijn in ieder geval consistent. Hè. Wij gaan niet onze ziel verkopen aan uh, de heer Rutte... Uh, om uh, nogmaals voor een pepernoot uh, te zorgen dat hij Nederland verder af kan breken. En het belastingverhogen gaat door. Er is ook geen sprake van belastingverlaging. Er is sprake van een ietsje, pietje minder belastingverhoging. Vandaar ook dat ik het debat vandaag heb aangevraagd... wat we morgen gaan houden met het kabinet en de nieuwe gedoogpartners. En uh, nou, Ik zal dan ook zeggen dat... Uh, de, er is geen crisis opgelost. In ieder geval is er geen economische crisis opgelost. Wat op is gelost is de crisis die bij de heer Rutte zou ontstaan... dat hij vorige week zijn baan dreigde kwijt te raken. Uh, die crisis heeft hij opgelost. Uh, maar de economie gaat uh, nog verder uh, de penarie Ja, geen enkele steun dus of uh, waardering van Wilders. Nee. Um, nou ja, die, hij vindt dus dat het kabinet uh, naar huis moet worden gestuurd. Dat deed hij wel eens. Hij zette dat wel eens kracht bij met een motie van wantrouwen. Maar hij heeft vanmiddag al gezegd dat hij die morgen niet gaat indienen. Nou ja, heel veel zin zou dat ook niet hebben. Maar goed. Dat zijn en dan die twee uitersten. Dan heb je nog gesproken over die tussencategorieën. Ja. GroenLinks, CDA. Ja, die hebben natuurlijk deze keer niet hun handtekening gezet, maar um, vrijdagavond hoorden we de premier nog zeggen dat bij de presentatie van het akkoord dat hij vindt dat er zoveel van hun garing toch in dat kort is terug te vinden dat ze misschien toch op onderdelen nog ergens kunnen voorstemmen. Um, nou ja, goed, dat mag zo zijn. Je kan je voorstellen dat GroenLinks de um, aanpassing op de begroting van onderwijs wel ziet zitten. Hè. Extra geld voor onderwijs, dat is natuurlijk iets dat bij GroenLinks ook wel in goede aarde valt, maar dat zijn aan onderdelen. Um, zowel CDA als GroenLinks zeggen dat ze eigenlijk een veel radicalere koerswijziging hadden gewild en dat dit resultaat voor hun onvoldoende is. Luister maar naar Bram van Ooyek en Sibrand Buma. De drie partijen hebben voor hun partij absoluut dingen binnengehaald. En het is aan ieders eigen afweging of je wil onderhandelen. Maar de vraag voor mij is, vind ik het een verantwoord pakket om een handtekening onder te zetten? En dat vind ik niet. Wij maken natuurlijk die afweging op een gegeven moment omdat we zagen in de loop van de onderhandelingen... dat het eerder slechter werd dan beter vanuit het perspectief van GroenLinks. Dus toen, ja, toen had verder spreken voor mij geen zin meer. De positie die ik ingenomen heb, is er een die zegt er is een alternatief mogelijk. En dat kan het kabinet doen. Maar dan moet het wel gaan over minder belastingen en niet over meer. Wij horen niet bij de meest geliefde oppositie van Jeroen Dijsselbloem. En dat kan ik me ook wel voorstellen. Want wij zeggen al een half jaar dat zijn plannen om 6 miljard extra te bezuinigen bovenop wat er allemaal al gebeurt. Heel slecht zijn voor de Nederlandse economie, voor de werkgelegenheid, voor de koopkracht van mensen. Dus ja, ik had ook niet de illusie dat ik bij minister Dijsselbloem nou ineens heel populair zou zijn. U zegt, wij zijn kennelijk niet de lievelingsoppositie. Wat bent u dan wel? Is er dan een A, B en C categorie? Wij zijn de. De kwaliteitsoppositie. Wij zullen voortdurend met uh, voorstellen komen die uh, het kabinetsbeleid proberen beter te maken. Nou weet u, ik zit niet voortdurend te, uh, te denken in welke categorie ik hoor. Ik denk veel meer naar wat is het probleem waar we nu voor staan en hoe lossen we het op en hoe kan ik als partij met 13 zetels in de Tweede Kamer op een positieve manier bijdragen. Dat vind ik niet door akkoorden te sluiten waar ik niet in geloof, die alleen maar een pleister op de wonden zijn, maar het probleem laten zitten. Dat is wel, als ik echt bij kan dragen aan een andere koers en dan dan doe ik het ook. En dan mogen anderen de naam daaraan geven. Is dat een positie die past bij het CDA, vindt u? want Er wordt in de coalitie geschamperd over de bestuurlijke opstelling van het CDA. Past, dat, past deze houding bij het CDA? Kijk, tien jaar lang heeft het CDA geregeerd... en voortdurend compromissen gesloten. Zoveel compromissen dat ik wel eens de indruk had... dat het compromis een dag later al niet meer duidelijk was. Of dat de compromissen toch een verkeerde richting ingaan. Nu zit het CDA in de oppositie... en heb ik de kans om te laten zien dat er andere richtingen mogelijk zijn. Misschien nog wel meer, met meer mogelijkheden... Dan in een regering. En dan doe ik dat ook. Maar je bent een oppositiepartij. En uh, je hebt nu je handen gebonden. Hè? Ja, Dan kun je zeggen: ik ben niet de gedogen, maar de ander is de gedogen. Dat vind ik eerlijk gezegd een beetje een flauw uh, woordspelletje. Neemt niet weg dat ik denk dat u zult dat ook zien de komende tijd. Dat wij ook nog heel vaak samen met de ChristenUnie en met D66 en met anderen zullen optrekken. We hebben bijvoorbeeld zelf net nog samen met de Partij van de Arbeid 100 miljoen extra voor de kinderopvang geregeld. Dat is niet machteloos. Volstrekt buiten het akkoord uh, maar wel heel belangrijk voor mensen die, uh, die aangewezen zijn op kinderopvang. Dus ik, ik voel me totaal niet machteloos. En uh, u zult nog heel veel van dit soort staaltjes uh, van GroenLinks zien de komende tijd. Ja, je kan wel zeggen, ze hebben zichzelf door, hun positie, uh, door de keuze voor hun positie buiten de discussie geplaatst. Maar je hoort het van Ooyek zeggen, hij geeft de moed niet op. Nee. En is het CDA nou gelukkig met deze rol? Nou ja, er zijn vast CDA'ers die er ongelukkig mee zijn. Um, wij hadden zelf afgelopen zaterdag Jan Schinkelzoek oud-CDA-Kamerlid, in de uitzending en die zei, dit is niet het CDA waarmee we zijn opgegroeid. Maar ja, aan de andere kant, wat hebben ze te verliezen? Uh, je hoort het Buma zeggen, we hebben jarenlang compromissen gesloten, we hebben jarenlang wel meegepraat, wel onze verantwoordelijkheid genomen en zie waar het ons gebracht heeft. Dertien zetels in de Tweede Kamer. Um, en nog meer compromissen zou misschien nog wel verder leiden tot een afname van het aantal zetels, dan kan je misschien maar beter wat meer uitgesproken en herkenbaar zijn. Um, nou ja, het zou moeten blijken hoeveel effect die opstellingen sorteert uiteindelijk. Ja, dankjewel, Wilma Borgman in Den Haag. En nu hoorden ze net al even The New Shining, een band uit uh, Rotterdam. Ze hebben heel veel succes gehad met hun, uh, hun eerste plaat. En nu komt er een nieuwe cd, hè? Daar gaan ze zometeen een nummer van uh, spelen. Ja, dat klopt. Ze, ze zijn hier uh, met z'n drie. Ik zei al, ze hebben de drummer thuisgelaten. Xander Stok, Arjen Nijmen en Evert Zeevalkingen. Klopt het? Ja. En maar, jij het Nax, hè? Ja. Moet je aanspreken met de Nax? Nee, heel graag. Ja, ja. Uh, ja. Is dat spannend? Zo'n tweede album? Uh, nee, dat viel eigenlijk wel mee. Dat, die vraag die wordt vaak gesteld, omdat we veel succes hadden met onze uh, plaat. Het was overigens niet onze eerste plaat, maar onze oh. derde plaat. Oh, maar sorry. Ik om even de puntjes op de i te zetten ja, en te laten blozen. Maar uh, nee, het was trip full circle en dat, daarmee braken we door vorig jaar met onze hit Can Make Up My Mind. En we kregen zoveel succes, dat, uh, ik kreeg zoveel omheen te horen van nou, dan moet die druk onmenselijk zijn daarna. Uh, eigenlijk helemaal niet. Want ik heb gewoon, uh, zoals ik altijd doe, vanuit mijn hart geschreven. Dus uh, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Ja. En uh, jullie zijn ook Radio 1 en CD hè, de hele week. Ja, dat is hartstikke mooi. Ja, ja? Bet Betekent dat nog iets? Ja, tuurlijk. Het is altijd mooi. Ja, tuurlijk. Nou ja. <laughs> betekent het dat haast... nou ja. Hoezo? Ja, goed, ik weet het niet in hoe belangrijk dat is voor een mens. Kan... Ja, dat is altijd belangrijk. Het is mooi. Het is, de, de, Radio 1 heeft ook, ah. uh, hoe gek het ook klinkt misschien... ook een plekje in mijn hart. Het is ja, maar, het heel gek. Nee, ja, maar ik bedoel, qua leeftijd misschien of zo... daar wordt ja. uh, meestal een beetje gek tegenaan gekeken. Dan ben je toch ga, vaak of fm publiek of zo. Ja. En uh, wij mogen graag als we van een optreden terugrijden... Uh, juist even geen uh, koleren herrie Lekker naar het oog morgen van, luisteren. Bijvoorbeeld. Ja. ja Tim Knol doet het ook altijd. Kijk, ja, dat dus, is, is zo dat gek is, is nee, dat is een enorme fan. Nee, dat hoorden wij natuurlijk heel erg graag. Maar jij schrijft, schrijf jij alle nummers, Max? Ja, ik schrijf uh, alle liedjes. En negen van de tien keer maken we die uh, als band maken we die kloppend. Want mm -hmm. uh, zoals je ziet, bassist en gitarist ja. bij ons. En uh, samen kunnen we meer. Maar over het algemeen schrijf ik gewoon de liedjes en dan presenteer ik het bij de band. Ja. En dan uh, maken we het samen helemaal kloppend. En wil je, wil je er nog iets mee vertellen of zeg je nou gewoon lekker nummer? Hoe bedoel je het volgende nummer? Nou, of of de, gewoon of echte, ja, het volgende nummer. Dat Run Baby Run, zit daar nog een, een verhaal achter? Ja, een heel lang verhaal. Maar oh, als, nou, <laughs> heel, dan wil ik het heel kort, de korte versie. Ja, nee, ik, wat ik beter kan vertellen is denk ik dat voor mij, voor mij staan de teksten altijd uh, centraal. Ik kreeg vanmiddag een mooie vraag uh, in inter het interview: ben ik muzikant of een storyteller? En ik denk op dit moment in mijn leven ben ik meer een storyteller dan een muzikant. Voor mij zijn heel erg teksten belangrijk. En daarmee probeer ik altijd wat uh, door te geven. En muziek is een heel mooi magisch medium om dat uh, door te geven. Goed, nou, we gaan luisteren naar Run Baby Run... van het nieuwe album van The New Shining. You can laugh all you want But you're not fooling me You can talk all you like But it won't set you free You can hide behind that beautiful smile all day You can listen to everything they throw your way You can talk to you're blue in the face, my dear Run, baby, run, baby, run Faster than the light from the sun, baby, run Faster than the bullet from a gun, yeah, baby, run You can run away from you There's no escaping you You're just smiling along over your tears Don't you think now's the time To face your fears One of these days it's gonna hit you in the face my dear And all your troubles and demons won't just disappear You can't lie till you blue in the face my dear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 But it won't set you free. Oh, I'm just trying to talk some sense into you, babe. Won't you want to? Dankjewel. Ja, ik denk dat het zo zonder drums ook mooi klinkt, hoor. Ja, ja. het is anders, denk ik. Hartstikke bedankt uh, voor dit nummer en voor jullie komst hier ja, naar het, met het oog op morgen. Run, baby, run was dit van hun nieuwe album de hele week. Dus uh, de Radio 1 CD van The New Shining. Ja, je moet wat over hebben voor je vak. Maar advocaten Michiel Pestman en Goran Sluiter gingen voor hun cliënten naar Somalië. Negen Somaliërs zijn hier veroordeeld voor piraterij. En morgen gaat die zaak verder in hoger beroep. Goedenavond, meneer Pestman. Goedenavond. Ja, waarom wilde u of moest u naar Somalië? Nou, we wilden graag, omdat daar een, een, een aantal hele belangrijke getuigen zit. En die konden we niet vinden, dus wij zijn daar uh, op eigen houtje naartoe gegaan. Maar u wist wel hoe gevaarlijk het daar is? Nou, we hadden ons goed dat te voorlichten, wat niet hielp. <laughs> Hoezo? Nou, nou ja, omdat de verhalen steeds erger werden. Ja. En, en uh, artsen, artsen zonder grenzen, nou, is toch niet bang uh, uitgevallen. Die, die trokken zich een week voordat wij er naartoe zouden gaan, trokken die zich terug uit Somalië. Ja. Dus de, de saaien stonden allemaal brood. En toch bent u gegaan? Ja, we zijn uiteindelijk toch gegaan omdat we ja, er eenmaal aan begonnen waren... En wat heel veel mensen hadden toegezegd en we hadden tegen iedereen gezegd. Dus we konden eigenlijk niet meer terug. U bedoelt, u had al heel veel voorbereidingen getroffen? Ja, we waren er al maanden mee bezig. Er was al iemand uh, vooruit gereisd en uh, we konden gewoon niet meer terug. En vond, wat vonden ze er thuis van? Nou, mijn vrouw was niet erg gelukkig. Nee, dat kan maar, ik me voorstellen. Nee, nee. Maar nee. goed, wat trof u aan? Nou, het is, uh, ja, het is een helemaal kapotgeschoten stad, Mogadishu. En hoewel ik er nog nooit geweest ben natuurlijk. En dat, alleen dat het verhalen verhalen ken, deed het me nog het meest aan Stalingrad... Uh, Denken. Er staat echt uh, geen enkel gebouw meer overeind met meer dan een verdieping. Ja. Het hele oude centrum. Het is een hele mooie oude stad. Turks, Italiaans, prachtige oude havenstad, middeleeuwse centrum, helemaal kapotgeschoten. Dat is ja. buitengewoon gewoon jammer. En was er wel iemand die u ophaalde van het vliegveld? Ja. ja. Nou, we hadden het van tevoren wel zo geregeld dat, dat, dat we de risico's aanvaardbaar achten. Uh, we hadden een, een internationaal beveiligingsbedrijf ingehuurd dat daar zit. En uh, dat heeft ons uh, opgehaald en langs de douane geleid... en in een soort uh, gewapende kolonne naar onze beveiligde villa gereden... waar we dan zes dagen hebben gezeten. Ja. En ik begreep dat u ook nog een training heeft gekregen zelfs? Ja, ja, ja. Dat, dat, dat was het. een van de hoogtepunten was het bezoek aan de wapenkamer... en ook uh, de, de training over wat te doen als er bijvoorbeeld een mortier op het huis wordt geschoten... of een granaat of een bom ontplost voor de deur. Bij elke calamiteit moet je wat anders doen. B buitengewoon inst instructief. Ja, u hebt een hoop geleerd. Ja, ja, ik nou heb ja een hoop geleerd. Ik we weet kunnen, niet of ik het hier nog in de praktijk kunnen, kan brengen. Maar. Ja, nou ja, ik hoop, ik hoop het niet voor u. Ja. Maar goed, u bent veilig terug, dus we mogen er ook wel een heel klein ja. beetje om lachen. Maar kon u zich vrij bewegen? Als ik nee, dat zo nee, hoor, niet neem. Nee, nee, nee. Dat was, we konden ons niet vrij bewegen. elke dat we de, de, de, de, de, de, de, de deur uitgingen. En dan dan, dan, dan vergde dat weer een kwartier voorbereiding. Dan moest iedereen worden opgetrommeld, de bewaker. Ja. Bewaking die we hadden en, en dan moest de straat worden afgezet. Dat was allemaal niet, uh, niet eenvoudig. Nee. En was het moeilijk om de getuigen te vinden? Nou ja, dat was ja, heel moeilijk. Uh, dat was ook de reden dat, uh, dat het openbaar ministerie... en de rechtercommissaris in Nederland er niet eens aan begonnen zijn. Maar we hadden gelukkig iemand die uh, een, een tolk van Somalische komaf... die in Nederland woont, die ons heel erg geholpen heeft... Uh, met het vinden van die getuigen en er ook voor gezorgd heeft... dat die mensen van, uh, uit, een, uit een regio die op ongeveer 800 kilometer van Mogadishu ligt... Uh, werden overgebracht naar de villa waar wij zaten te wachten. Het is buitengewoon ingewikkeld geweest en het is ook wel bijzonder dat het gelukt is. En uh, heeft u getuigenissen te horen gekregen waar u wat aan hebt? Ja, dat was, uh, dat was het, het mooie. Uh, ja, we gingen er naartoe omdat uh, die getuigen zo belangrijk waren... Ja, kunt u en, nog heel even vertellen hoe dat zat? Nou, dat zijn een, een aantal verdacht, voormalig verdachten zijn vrijgelaten. Een, een tweetal wijze mannen, zoals dat heet. Uh, Oudere mannen uh, die aan het hoofd staan van die clans die je in Somalië hebt. En uh, die hebben we gesproken. We hebben ook één uh, jongetje gesproken van elf. En dat is de kroongetuig van het Openbaar Ministerie. Dat is namelijk de enige die destijds verklaard heeft... toen ze nog op een boot zaten van de Nederlandse marine... dat ze zich met uh, piraterij inlieten dat ze van plan waren een boot te gaan aanvallen. Mm -hmm. En die getuigen hebben gesproken. Inmiddels is die 14, als ik het goed heb. En die heeft gezegd dat hij destijds onder hele grote druk is gezet... om te verklaren, uh, onder andere door Nederlandse mariniers. En dat hij daarom heeft verteld wat hij uh, wat, wat dacht dat de, de ondervragers wilden horen... Dus voor ons was het uh, buitengewoon uh, vruchtbaar. En de getuigen hebben bevestigd wat onze cliënten altijd tegen ons gezegd hebben. En dat is dat ze niet Namelijk? van plan waren om een boot te kapen. Maar dat ze er zaten om juist om te voorkomen dat de boot waarop ze zaten gekaapt zou worden. Ze zaten daar als een soort uh, gewapende escorte Die moesten de, de, de, de Iraanse vissers beschermen tegen aanvallen van anderen. Net zoals wij ook voortdurend werden beschermd door leden van een bepaalde clan uh, tegen aanvallen van anderen. Maar ze zijn ervan beschuldigd dat ze... Piraten waren. Ja, ja dat, dat ze van plan waren om een piratenschip ja. aan te vallen. En, en dat hebben onze cliënt, cliënten altijd ontkend. En de, de getuigen die we nu gehoord hebben, die kunnen dat bevestigen. Dus ja. voor ons is het heel belangrijk. Het OM is er wat minder gelukkig mee. Want dit ondergraaft hun theorie van de zaak. Want u bent er ook van overtuigd dat uw cliënten een, geen piraterij van plan waren. Ja, ik ben, ik ben natuurlijk advocaat. Ja. Dus, <laughs> uh, ik, ik, uh, ik, als, als cliënten mij dat zeggen, dan heb ik daar in het begin zo geen reden, geen reden om daar aan te twijfelen. Nee. En, maar dus, ik, het is een bijzonder overtuigend verhaal. En het verhaal, zoals ik al zei, is, uh, wordt bevestigd door wat uh, die getuigen ons vertellen. En dat zijn getuigen die er geen enkel belang bij hebben om met deze versie van de, de, de feiten te komen. Nou ja, uh, u zei al, het OM was uh, niet zo uh, enthousiast. Uh, wat uh, zijn die getuigenissen waard? Nou ja, dat, dat is de vraag waar we het morgen over gaan hebben. Daar gaan we over bakkeleien. Maar wij stellen ons op het standpunt dat, uh, dat, dat we er met z'n allen naartoe moeten. Want het zijn zulke belangrijke getuigen. Laat de rechtercommissaris, die dit soort klusjes normaal gesproken doet... er maar naartoe gaan met de officier van justitie. Maar ik ben bang dat ze dat niet, dat ze dat niet durven. Nou ja, uh, u hebt het een en ander opgenomen op beeld of op, ja. op geluid? Ja, dus als ze, als, als ze dat dan niet durven... dan moeten ze die beelden maar goed bekijken... en dan moet de rechtbank of het hof in dit geval daar maar mee doen. Maar we hopen dat het niet zover komt en dat ze... Ja, in ieder geval een poging zullen doen om die mensen te horen. En dat kan dus door er naartoe te gaan... maar dat kan eigenlijk ook gewoon door die mensen naar Nederland te halen. Zoals in andere zaken gebruikelijk is. Die willen dat wel? Die willen heel graag. Maar daar is de Nederlandse staat niet zo happig op. Omdat ze heel erg bang zijn... dat die getuigen dan in Nederland asiel gaan aanvragen. Ja, en dat, dat is, is ook niet denkbeeldig natuurlijk. Nee, maar dat is natuurlijk niet een goed argument... om, uh, om onze cliënten dan maar die getuigenissen te onthouden. Nee, die maar, die, ondervragingen. maar die negen verdachten, willen die eigenlijk wel naar huis? Willen die eigenlijk wel naar Somalië? Want ja, ze hebben dat, het hier misschien niet eens zoveel slechter dan daar. Ja, ja, het was altijd een beetje flauw dat dat gezegd werd. Van, die nou mensen ja. zijn hier eigenlijk veel beter af. Die moeten dankbaar zijn dat ze in onze gevangenis mogen verblijven. Uh, Wat vindt u daarvan? Nou ja het, het is, het, het, ja, het is natuurlijk niet leuk in Somalië... En, uh, hier zijn ze verzekerd van uh, brood op de plank elke dag. En dat is natuurlijk iets wat in Somalië niet het geval is. Het is daar buitengewoon gevaarlijk. Ik heb het ook gezien. Er zijn elke dag, ook in Mogadishu... dat is de veiligste stad van Somalië... elke dag aanslagen van Al shabaab Klens die elkaar voortdurend uh, in de haren vliegen. Het is uh, niet een prettig land om te wonen. Nee. Kent u trouwens die man die gisteren in België is opgepakt? Nee, nee, nee dat heb ik gelezen. Uh, ja, die is met brein een, achter veel piratenactie? Uh, ja, dat, dat, dat, dat soort berichten uh, moet u altijd met een korreltje zout nemen... Dat is in ieder geval wat het Openbaar Ministerie in België kennelijk denkt. Uh, maar deze meneer uh, die komt uit dezelfde regio waar mijn cliënten vandaan komen. Maar ze kennen hem, zover ik weet, kennen ze hem niet. Ik heb hem nog nooit, nog nooit van hem gehoord. En hij speelt in onze zaak ook helemaal geen rol. Hmm. Maar, maar ik goed, ben wel nieuwsgierig wie dat is. Dat begrijp ik. Maar goed, stel dat u er dus morgen naar binnen toe zou moeten. Gaat u dan toch weer? Nou ja, ik weet nu wat mij te wachten staat. Ik denk dat, er, dat de risico's meevallen. Ik denk ook echt dat we, dat we er gewoon naartoe moeten. Als je je maar goed laat beveiligen. Er is een fantastisch beveiligingsbedrijf dat het allemaal kan regelen. Dan vallen de risico's mee. Nou, u bent dus waarschijnlijk heel benieuwd hoe dat morgen gaat aflopen. Hey, ik, ja, ik, ik ben heel benieuwd. En ik heb het volste vertrouwen in. Ja, dat, ze, dat ze met ja, z'n allen naar Somalië dat, dat, afreizen? Dat ze er nu eindelijk eens een keer de rug rechten. En doen wat ze moeten doen. En dat is? Ja, dat ze er gewoon naartoe gaan. Gewoon allemaal erheen? Nee, ze zullen niet, niet laten, laten afleiden door argumenten die je niet toe doen. Nee, maar ik weet niet of ze na het horen van dit verhaal uh, zoveel enthousiaster zijn geworden. Nou ja, ik ben, ik zit hier ook. Ja, dat is, dat is waar. Goed, hartelijk dank voor uw verhaal. Ja, graag gedaan. hoor. Goeienacht. Ja, Michiel Pestman, dankjewel.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 Let's fight Carly D. met husbands and wives. Mark Rutte opent morgen in het Verzetmuseum Junior in Amsterdam... een tentoonstelling over kinderen in de Tweede Wereldoorlog. Het verhaal van vier kinderen tijdens die oorlog staat centraal. Eva, Jan, Nelly en Henk. En een van die kinderen is dus Eva, Eva Schloss. Goedenavond, mevrouw Schloss. Goedenavond. Ja, U bent vandaag in Nederland aangekomen. U woont al heel lang in Engeland. Hebt u al iets van de tentoonstelling kunnen zien? Ja, ja ik ben zeker meteen van het vliegtuig naar het museum gegaan... En ik moest het natuurlijk zien. Um, het is prachtig, is een prachtig idee zoiets voor jongere kinderen te doen. Ik heb al zoveel holocaustmuseums gezien in de hele wereld... maar nooit eigenlijk iets dat speciaal voor kinderen gemaakt is. Ja, want uh, uw kinderjaren zijn daar te zien, hè? hoe vindt u dat? Ja, natuurlijk echt ontroerend, speciaal omdat mijn broer natuurlijk... die speelt daar een grote rol en die natuurlijk niet overleefd. Dus dat is natuurlijk echt treurig. Ja. We gaan even luisteren naar hoe uw verhaal wordt verteld op de tentoonstelling... met de stem van een meisje van nu. Mijn ouders wilden naar een veilig land en daarom wonen we nu in Amsterdam. Er wonen hier meer vluchtelingen. De familie Frank aan de overkant is gevlucht uit Duitsland... Ze hebben een mooie kat. Die ga ik wel eens aaien. Anne Frank is een populair meisje. Ze giechelt met haar vriendinnen over jongens en zo. Stom vind ik dat. Ik ben natuurlijk heel erg geschrokken toen het leger Nederland aanviel. Zullen de naties ons nu net zo gaan behandelen als het Oostenrijk? Zijn we nog wel veilig in Nederland? Ja... Dat was de kleine Eva. Hoe oud was u tijdens de oorlog? Ja, um, twaalf? Ja, elf, elf, elf ja. jaren, ja. U kwam uit Wenen, hè, gevlucht? Ja, precies, yes. En, ja. Ja, ja, u uit ja, Wenen, u ja. woont ja. nu in Engeland, ja. Ja, ja. Maar goed, hoe heeft u die tijd hier in Nederland toen beleefd? Klopt dat een beetje met wat we net hoorden? Ja, dat was natuurlijk het begin. Ik ben in februari 1940 hier gekomen en hebben een paar maanden vrijheid gehad. Maar dan natuurlijk in mei, toen de Duitsers het land ook bezetten... was het natuurlijk heel moeilijk voor ons weer. En um, in 1942 zijn we gaan onderduiken... En in 1944 zijn we gepakt en naar Auschwitz gestuurd. Dus ik heb niet zoveel vrijheid hier beleefd natuurlijk. Nee. U woonde inderdaad in dezelfde buurt als Anne Frank, hè? In, ja, in tegen Zuid, een Melwederplein, ja, Melwederplein, ja, ja. tegenover elkaar. En we waren precies dezelfde leeftijd en waren speelkameraadjes. Ja. U hebt Auschwitz dus uh, overleefd. Had u toen meteen, uh, nadat de oorlog was afgelopen... het idee, ik, ik wil aan iedereen vertellen hoe vreselijk het was? Ja, precies. Dat wou ik. Omdat ik wou dat mensen medelijden met me hebben. Maar er was niets van daarvan. Omdat, hier was natuurlijk de horrorwinter, het laatste jaar. En iedereen heeft veel meegemaakt. En mensen wouden eigenlijk niet meer daarvan horen. Ze wouden ja. dat achter zich laten en nieuw beginnen. Maar dat was natuurlijk moeilijk toen we hoorden... dat mijn broer en mijn vader omgekomen zijn in Mauthausen. Mm. En dat was voor ons natuurlijk het allerergste. Ja. En nu vertelt u het verhaal eigenlijk aan kinderen. Is dat anders dan aan volwassenen? Um. Nou ja, het is, hier is het natuurlijk prachtig gedaan in het, dat, dat ik heb mijn eigen huis met vele voorwerpen die we gehad hebben. Omdat ik heb vele, um, dingen waar is gered worden. Dus dat is natuurlijk heel anders dan als je juist iets vertelt. Ja. Dus de kinderen en die kunnen ook op knopjes drukken... en dan horen ze verschillende um, verhalen hoe het was... en ze zien ook hoe de schuilplaats was en zo. Ja. Dus dat is, kunnen zich veel meer voorstellen dan als je just iets vertelt. De ja. uh, conservator van de tentoonstelling is Karen Tessel. Goedenavond, mevrouw Tessel. Goedenavond. Ja. Ik kan u niet zo heel goed verstaan. Gavond? Ja, gaat beter, ja, geloof ik. Eh, ik, ik. Ik begreep dat het niet alleen dus een verhaal zijn van Joodse kinderen, maar ook van, van ja, gewone kinderen zal ik maar zeggen, die in Nederland woonden. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, we vertellen niet alleen maar het verhaal van Eva, maar ook van Jan, Nelly en Henk. En Henk is inderdaad het jongetje dat, zoals zoveel Nederlandse kinderen in die jaren, de oorlog heeft meegemaakt. Henk staat eigenlijk symbool voor alle kinderen die niet zijn blootgesteld aan vervolging, die niet te maken hebben gekregen met verzet of die ouders hadden die collaboreerden. Ja, maar Henk is ook iemand die echt geleefd heeft. Die leeft ook nog steeds, hè? Ja, dat klopt. Ja, we, hebben, we vertellen in Verzetsmuseum Junior alleen maar waar gebeurde verhalen... van uh, echte, echte kinderen. Ja, en ik heb ook nog een, een Zeusmeisje meisje uh, gehoord... die, die uh, haar vader bij de, uh, bij de NSB zat, van de jeugdstorm. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, dat is Nelly. Nelly, ja, ja precies. Stellen, andere, stellen kinderen eigenlijk andere vragen dan volwassenen? Ja, zeker. Ja. We hebben uh, een kinderklankbordgroep uh, gehad die ons heeft geadviseerd tijdens het, uh, tijdens het maakproces van de tentoonstelling. En uh, we hebben hun ook gevraagd: wat willen jullie nou eigenlijk uh, nog graag weten van mensen die kind waren tijdens de oorlog? En toen kwamen ze met uh, ja, hele uh, bijzondere, maar ook alledaagse vragen als: ja, hadden jullie eigenlijk huisdieren? En uh, uh, wie was je beste vriend? Dus naast de echte vragen over de oorlog zelf, wilden ze ook gewoon heel graag weten, bijvoorbeeld ook van hoe het daarna is vergaan. Van, droom je nog wel eens over de oorlog en wat droom je dan? En uh, dat soort vragen, daar zou je misschien als volwassene niet zo heel snel op komen. Maar doordat je dan kinderen vraagt uh, wat ze willen weten, ja, krijg, je, krijg je die invalshoek. Ja, mevrouw uh, Schloss, u heeft ook nog iets bijzonders uh, geschonken hè, aan het museum. Ja, de schilderijen van mijn broer Heinz die hij geschilderd heeft toen hij ondergedoken was... en die we gelukkig weer gevonden hebben. En die heb ik voor vijf jaar aan het museum gegeven. En we kunnen in mijn, mijn huis daar, hier... dus ook um, verschillende schilderijen zi zien. Dus dat is natuurlijk ook erg indrukwekkend. Ja, u reist de hele wereld over nu, he, om uw verhaal te vertellen. Ja, ik ben juist zondag teruggekomen van Canada... Dus um, ja, en de mensen willen nu echt alles weten. Voor 40 jaar wilden mensen eigenlijk niets daarvan weten. Nee. Maar nu zijn ze zich echt geïnteresseerd... omdat ongeluk, ongelukkigerwijs is de wereld weer in, in groot gevaar. En vele mensen zeggen, het ziet er zo'n beetje uit... als het in Duitsland in 1933 uitzag... Nee. Ja, mevrouw Tessel, er speelt natuurlijk ook mee... dat over twintig jaar misschien heel weinig mensen meer in leven zijn... die de oorlog hebben meegemaakt als kind. Ja, inderdaad. Ja, we, wat dat betreft uh, zijn we goed op tijd... met, uh, met het samenstellen van, van dit museum. Ze zijn er nu nog, de mensen die het kunnen vertellen. En we hebben de verhalen gelukkig uh, heel uitgebreid en uh, goed op kunnen tekenen... Uh, ja, dat, dat, lijkt me, dat lijkt me toch wel heel belangrijk. Ja. Dat, dat die verhalen doorgegeven kunnen worden. En juist ook vanuit die persoonlijke invalshoek. Ja. ja, Het ziet er heel mooi uit. Ik heb even op de site gekeken. Daar kun je al die verhalen ook uh, horen. En die filmpjes aanklikken. En uh, morgen natuurlijk een, uh, een mooie dag gewenst. Als uh, onze premier het uh, Verzetmuseum Junior uh, opent in Amsterdam. Dank jullie wel voor jullie, voor jullie verhalen. Ja, Graag gedaan. Ja, dag mevrouw Daag, Dag. dag. Daag. Ja, ik zit hier te kijken naar een afbeelding van de lachende Rembrandt. Een jonge Rembrandt van de oude meester, een zelfportret. Als u hem ook wil zien, kijk dan vooral even op onze kersverse Facebookpagina. Het is een prachtig schilderijtje. Maar ja, wat is het geval? De Britten proberen uit alle macht te voorkomen, want de Britten hebben het nu... dat het wordt verkocht aan het Amerikaanse Getty Museum. Dag, Arjen van der Horst in Londen. Goedenavond. Ja, de minister van Cultuur legde een exportverbod op, op dat schilderijtje. Dat loopt morgen af. En wat gebeurt er dan? Ja, er kunnen drie dingen gebeuren. Eén, dat schilderij gaat naar de nieuwe eigenaar. Dat is het Getty Museum in Californië... die in mei van dit jaar het werk eh, op een veiling kocht... voor 16,5 miljoen pond. Hè. Een kleine 20 miljoen euro is dat. Of het blijft in het Verenigd Koninkrijk. Want daarvoor was dat tijdelijke exportverbod voor bedoeld. Hè, dat musea en donateurs de tijd kregen om geld in te zamelen... om het hier te houden. Maar ja, dat moet dan minimaal hetzelfde bedrag zijn... Ook dus 16,5 miljoen pond. En dan hebben we nog optie 3. De regering kan besluiten om dat exportverbod te verlengen. Als ze denken uh, dat er nog niet genoeg geld is ingezameld. Maar wel het idee hebben uh, dat dat wel lukt als het meer tijd krijgt. Hmm, nou, ik vond het toch wel opvallend dat die Britten kennelijk onze, onze Rembrandt tot hun belangrijkste erfgoed rekenen. Nou, die Hollandse en Vlaamse meesters nemen wel een hele bijzondere plaats in, uh, in dit land. Hè? De Britten hadden eigenlijk tot de 17e eeuw niet echt een grote schilderstraditie. Maar er gebeurde wel iets heel interessants in die 17e eeuw. Uh, de Britse historica Lisa Jardine heeft dat uh, enkele jaren heel mooi beschreven in haar boek Going Dutch... Want wat we zagen was die samensmelting van de eliteculturen... van Engeland en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. En dus ondanks die vier oorlogen die beide landen hebben uitgevochten... Ja, was er een enorme culturele kruisbestuiving. De meesters uit Holland en Vlaanderen hadden toen een enorme invloed... op de Engelse schilderskunst. Hè. Je zag ook dat de rijke Britse elite ontzettend veel schilderijen kocht... uit de Republiek en Vlaanderen. Schilders als Anthony van Dijk, Peter Lely... Waren dé toonaangevende oh. portretschilders aan het Hof. Ah, okay. Moet ik wel meteen bij zeggen, die kunst uit de lage landen heeft een bijzondere positie hier. Maar het is geen exclusieve positie. Want je ziet ook dat die Britse exportverboden ook gelden. als andere werken van andere grote meesters uit Europa het land dreigen te verlaten. Ja, ik geloof dat de Britse overheid ook nog eerder heeft ingegrepen hè? bij een Picasso. Dus ze ja, doen het dat, vaker. Daar is het niet gelukt. Dat is het meest recente voorbeeld: Het Kind met duif van Picasso. Was verkocht aan de koninklijke familie van Qatar voor 60 miljoen euro. Ook toen stelde de regering een exportverbod in. Dat liep vorig jaar, december, af. Was niet genoeg geld en hangt nu dus aan een koninklijke muur. In Qatar. Ach, Bij andere beroemde schilderijen is dat wel gelukt hoor. De Madonna met de Anja van Raphaël is hier gebleven. Madonna en kind van Botticelli zou ook eigenlijk naar Amerika verhuizen. Is nu toch te zien in de uh, National Gallery van Schotland. Zo zie je dat dat dus ja. wisselend succes heeft. Ja, hoe zou dat eigenlijk in Nederland geregeld zijn? Daarvoor heb ik aan de telefoon Jan Maarten Bol. Hij is oud-voorzitter van de vereniging Rembrandt. Goedenavond meneer Bol. Uh, goedenavond. Ja, u, uh, u had in die functie veel te maken met die wet behoud cultuurbezit. Het heeft ook met dit soort kwesties uh, te maken, hè? Uh, toch? In Nederland ja. geldt ook zoiets? Dat, dat als er een werk verkocht dreigt te worden... dat als wij dan evenveel ophoesten, dat het dan niet weg kan? Um, ja, het geldt wel enigszins zo, maar het is toch wel anders. Die, um, bij ons speelt het eigenlijk alleen maar wanneer het gaat over uh, kunstwerken... maar ook over andere dingen die van... Uh, groot cultuurhistorisch belang zijn en die op een lijst staan die hoort bij de wet behaald cultuurbezit. Okay. En uh, die lijst, daar staan eigenlijk verrassend uh, weinig um, objecten op. Uh, wel, bijvoorbeeld komt het veel voor dat er kerkelijke collectie op staan, maar het aantal schilderijen wat erop staat is beperkt. En dat is ook wel een beetje begrijpelijk, want um, als zo'n werk op die lijst staat, en het zou naar het buitenland worden verkocht, dan heeft de staat mogelijkheid om een voorkeursrecht uit te oefenen. Ja, ik snap en, het. Uh, dat is uh, zelf wel mooi, maar het kost natuurlijk ook veel geld. Ja, maar er staat dus ook wel eens Franse kunst op zo'n lijst? Dat staat er ook wel op, ja. dat, uh, dat is ook, uh, ook gebeurd. We hebben natuurlijk in uh, Nederland van de ene kant uh, proberen we wel dingen binnen het land te houden, land te houden die belangrijk zijn. En u doet misschien op het geval van de Cezanne. Ja. Die kwam uit de collectie Keuners en die heel lang heeft gehangen in Museum Boijmans. En toen op een gegeven moment, heel begrijpelijk, door de erven uh, moest worden verkocht. Toen is het de mogelijkheid geweest voor Rotterdam om dat te verwerven, maar er kon niet eens worden over de prijs. Toen heeft de rechter deskundigen benoemd. Die hebben een veel hogere prijs dan men verwachtte, daarvoor uh, bepaald. Toen kon het weggaan, want dat wilde men niet hoeven betalen. En gelukkig is op het allerlaatste moment uh, een uh, Nederlandse stichting die nauw met Boymans verbonden is, uh, de Van de Forumstichting, stichting, die heeft me gezegd: wij zullen een uitzondering maken en we verwerven dat geld. En nu hangt het in het Boymans. En Weet je wat ik nou zo grappig vind? Kan dat ook tegen ons werken, zo'n wet? Stel, Nederland wil een Rembrandt kopen die in Britse handen is. Kan de Britse overheid er dan tegenhouden... omdat de Rembrandt dan belangrijk is voor het Britse erfgoed? Dat kan. Maar er is een prachtig voorbeeld... waarin Engelsen hebben gezegd, of de Britten hebben gezegd... wij vinden dat dat schilderij in Nederland zeer goed tot zijn recht komt. En dat is het portret, laat Rembrandt portret uit... De, uh, ik hoop ongeveer 1665 65, 66 um, en daar zie je een oude man op en die oude man die uh, kan, die heeft kennelijk goed gegeten en goed gedronken, maar of je nog tot tien kan tellen, ja. dat is uh, dubieus ja. En absoluut meesterwerk en uh, veel belangrijker voor Nederland, en ik denk ook internationaal gezien, dan deze, uh, deze jongenskop ja. die eigenlijk een soort is dus niet zo. Het is al een zelfportret, maar dat deed hij eigenlijk, denk ik, om een bepaalde, om een bepaald type ja. uh, tot uitdrukking te brengen. Ja. En daar. Daar hebben we veel minder behoefte aan. Daar dus, Nederland daar ook niet. Daar, de hebben we zat van. daar hebben we er genoeg van. <laughs> maar goed, of een werk behouden moet blijven, heeft dus niet altijd te maken met nationalistische gevoelens, begrijp nee. ik. Nee. Goed, morgen gaan we horen of de Britten 15,6 miljoen pond bij elkaar hebben voor die lachende Rembrandt. U begrijpt wel dat zij die moeite ervoor doen, want zij hebben niet zoveel zo van die jonge Rembrandt. Uh, ze hebben niet veel van jonge Rembrandt, maar ze hebben op zichzelf. Hele prachtige collectie Rembrandt op verschillende plekken. Ja. En uh, je kan je best voorstellen ze zeggen: we vinden dat belangrijk. Uh, die aankoop waar net over gesproken was van die Rafael, die Madonna, een heel klein schilderijtje, die Madonna met uh, die stenen aan je, uh, die is heel omstreden geweest. En uiteindelijk uh, is het geld vooral toch opgebracht, niet zozeer door particulieren ook, maar eigenlijk door de Engelse loterij. Hm. En uh, dat is ook geweest met een op zichzelf heel. Aantrekkelijk beeld van drie naakte dames. Ja. waardoor Canova was gemaakt. En dat werd gezegd: ja, voordat die mensen. die dat geld van die loterij hebben bij elkaar gebracht. die zouden nooit aan die dames hebben gedacht. <lacht> dat is echt niet echt een argument, ja. maar daar gaan ze er wel aan denken. Ja, meneer Bol, we moeten er een eind aan plakken. want ik zit dan te, tegen de klok van 12 aan. Dank u wel voor uw mooie verhalen. Arjan van der Horst ook, dank je wel. Wij zijn benieuwd uh, of dat gaat lukken. of die Britten het ervoor over hebben. En uh, ja. Morgen dan is hier natuurlijk weer een oog. Dan zit hier Herman van der zand. En uh, wie hebben we zo meteen in Casaluna? Guy Placht, Plach die ontvangt daar hoogleraar Lex Burdorf. En ze gaat met hem praten over lage opgeleide en, uh, en hoogopgeleide. Nou ja goed, u moet zometeen maar lekker uh, luisteren, want dat programma dat houdt aan het eind van het jaar op. Dus uh, grijp uw kans. Dag, wel trusten.